Jazeker, CFM luncht. En ik heb u net al voor de uh, break, de NOS break, verteld... Uh, dat Marlene Sherps is binnengekomen vandaag. Heel totaal onverwachts, hè? Kwam uh, gewoon uh, gezellig zomaar op. Ja, ja, ja, je belde me wakker. Oh, belde ik je wakker? Ja, nee. Echt? Nee, nee, nee Ah, toch. <laughs> Ja, want ik was van plan om deze uitzending uh, aandacht te besteden aan het nieuwe album van Marlene. En niet van Marlene alleen, want daar hebben meer mensen natuurlijk aan meegewerkt. Maar uh, nog niet zo heel lang geleden is je cd uitgebracht. Hè? Je hebt er een poos aan gewerkt, maar nu is hij echt... Uit. Hij is nu officieel uit. Ja, sinds uh, gisteren staat het op Spotify. Dus, uh... Zo, dus ik ben wel erg snel, hè? <laughs> erg snel, ja, ja, ja, ja, ja. Ik was nog aan het bijkomen vanochtend op de telefoon. Ja. <laughs> ja, ik heb hem uh, van, uh, van de week trouwens een keer zitten luisteren. Hè, want toen kon het al via de Soundcloud. Ja. Ja. En gisteren weer uh, via uh, de Spotify-lijst. En nou ja, ik moet je echt een compliment geven hoor. Het is weer zoiets bijzonders. Oh, nou dankjewel. Ja, ja. ja ik, ik vond de band waar je voorheen in zat, hè, Godworst, die vond ik al geweldig. Maar ja. dit is meer luisterbaar, hè? Ja, ja dat is ja. voor een iets groter publiek. Dat ja, zijn, zeker. Dat, ja. Want bij Godworst wat, was de doelgroep natuurlijk wel heel klein. Ja, ja met Godworst en, was het natuurlijk ook op zich heel erg leuk. Maar het doe je het met vier mensen. Ja. En dit heb ik gemaakt met André Huigen, ja. muziekmaat. En die ken ik al heel lang, echt een jaar of dertig al. En, uh, we hebben eigenlijk altijd alleen maar muziek met anderen gemaakt. En uh, op een gegeven moment Godworst, liep was het liep vaak. En uh, ja, toen besloten we op een gegeven moment, uh, ja, misschien nog samen eens kijken wat ja. er en, uh, ja, en dat past wonderbaarlijk, wonderbaarlijk bij elkaar. We, onze muziek maken, uh, ja, verbazingwekkend dat je dat in al die tijd gewoon niet weet. Uh, nou, Dat is gewoon uh, sluitend. André deed allemaal instrumenten, de muziek, dat is het grootste deel. Ik deed teksten en alle stemmen, het grootste deel. En, uh, ik vind het zelf een heel mooi productje geworden. Ja. Nou, dat, uh, dat kan ik beamen, ja. En uh, ik hoop ook dat onze luisteraars dat ook gaan vinden. Um, hoeveel nummers staan er op het album? Er staan uh, het is een album van drie kwartier met uh, tien nummers. Tien nummers? Ja. Dat is best behoorlijk, hè? Dat is be best pittig. Ja, ja, het was ook heel veel werk bij elkaar. En het was ook low, low budget natuurlijk. Ja. We, we hebben niet veel geld. Dus alles duurt dan langer. Als je laat mixen, moet het even tussen de andere projecten van ja. vinden Mix Studio door en weet ik wat allemaal. Ja. En, uh, maar goed, uh, het is er nu uiteindelijk. En, uh, we gaan binnenkort mee op de planken gewoon. Heel Oeh, vallig. spannend. Ja. Staan er al uh, optredens gepland? Nee, nee uh, het staat nu dus, dus op Spotify. We gaan nu dus ja? de zalen benaderen, want ik kunnen nu iets laten horen. Ja. En uh, ja, we hebben een hele mooie achtergrondvideo gemaakt, waarin alle stemmen die we zelf niet kunnen doen live uh, vertegenwoordigd worden door mensen die dat even meezingen uh, mee eigenlijk. Ja. Nou, daar weet je alles van. Ik weet er best wel wat van, ja. ja ik heb er met mijn neus tussen gestaan, ja, ja, dat, <laughs> ja. Als ik wat jou begrepen ben ik nog te zien ook, hè, een ja, Stukje? Ja, ik ben nog te zien op de, op de backdrop. Oh, ja, op oh. deze doen we met een backdrop en een backtrack. Een ja. backtrack is dat de muziek uh, zonder de stemmen die we zelf live invullen. En uh, ja, het uh, gaat wel heel speciaal uitzien. Het, uh, nou, ik, nou, ik ben reuze ja. benieuwd, ik ben reuze benieuwd. Uh, binnenkort heb je uh, ook een afspraak met Jaap, geloof ik, hè? Ik, nou, de afspraak is er nog niet, maar hij nee, is oh. wel... Dat, uh... Oh, jullie hebben al contact, Zo, ja. zodat je ja. een keer bij hem in het programma komt... Ja, en dat er uh, wat meer te beluisteren gaan valt. We, gaan we even live een stuk. Oh, ga je live ook ja, nog? Ja, ja. Zo. Ja, ja, ja. Nou, dames en heren, daar houden wij u natuurlijk van op de hoogte. Ja. Ik ga u eerst even een nummer laten horen uh, van, deze, van dit nieuwe album. Daar heb ik voor gekozen en dat is ook met een speciale reden... Uh, ja, dat nummer ben ik een beetje bij geweest met de, met de, met het ontstaan. En dus. Um ja, dat is oh, voor mij wel maar. een heel speciaal zeg nummer. Hè? <laughs> zeg het maar. Ja, nou ja, zeg het maar. Nou, ja nou dat komt Ik was erbij omdat ik Lea moest brengen. Want uh, Lea en Marlene die, en, en André... die hebben elkaar daarin gevonden. En Lea heeft dus op één nummer... een stuk uh, ingezongen. En bij de tekst die ze van Marlene kreeg... een melodietje bedacht. En dat, dat is heel mooi uitgepakt. hè Opties. Dus ik ga u dat nummer laten horen. Wie er goed... U hoort de stem van Marlene Sherps en Lea Bos. Daar is die. Weer goed.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 Uit het album Walking the She, dat is volgens mij ook de naam van een beeld van jou, hè? Nou, nee, nee. Oh, oh, ben, ben, vergeet ik weer die schuiven. Oh man, ja, die schuiven. Nee, het, uh, het is niet de naam van een beeld van mij, maar een frase uit die tekstcontrole is de titel van een beeld, ja. Aha, nou. aha, dan heb ik toch ergens de klokken horen luiden. Uh, uh, uh, wie de koet? Hoe, hoe, hoe ben je aan je inspiratie gekomen voor dit nummer? Uh, nou, meestal we beginnen we een beetje met een instrumentaaltje van, uh, van André. En dan schrijft hij natuurlijk een stukje tekst op en dat breidt zich uit. En dat gaat heen ja. en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen ja. en weer. En de Koet had ik op een gegeven moment ook het idee van, nou, we hebben hier een heel de fijn En ik had er ook wel een melodielijn voor. Maar um, daar moet een vrouwenstem bij, dacht ik. Dat moet echt vrouwen nou, dat is een vrouwenstem uh, zijn. een, ik ben zelf natuurlijk half vrouw, met een mannenstem. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, en toen, dan moet je op zoek naar iemand. En uh, ja, waar haal je een goede stem vandaan en Dus hebben wordt het op Facebook gezet en weet wat allemaal. En daar reageerde jij op. Ja. En jij zei van, nou, als je het uh, wil, dan uh, moet je uh, mijn dochter hebben, Lea. Ja. En Lea kwam langs en het was gelijk een klik. Ja, hè? Prachtige stem. En leuk was, ik had een melodietje in mijn hoofd en zij begon, begon wat in te zingen. En het was... Het mededietje wat ik in mijn hoofd had, zonder dat ik dat zei. Ongelooflijk, onafhankelijk van dat, elkaar. Ja, dat vroeger dus blijkbaar om, maar ze deed veel mooier dan ik het deed. Natuurlijk. Ja, leuk hè, leuk. Ja. Nou, ik vind het een mooi nummer geworden. Ik, ik, ik, we gaan zo eerst even, als je het goed vindt, want ik kijk naar de klok en het is tijd voor onze rubriek met uh, Joop Van Nes. Dus die ga ik zo even bellen. En dan gaan we even kijken wat het allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. Dan doen we een klein stukje nieuws. En dan gaan we daarna even verder praten als je het goed vindt. Ja, helemaal goed, toch? Ja? ja. Oké. Okay. Dan ga ik nu een. En dan wil ik eigenlijk ook nog het nummer waarvoor jullie waarschijnlijk gaan kiezen om dat echt uit te brengen. Violence in the Streets. Dat we dat ook nog even gaan luisteren, ja. toch? Helemaal leuk. Ja, vind ik, ook, vind ik ook. Gaan we eerst even naar een uh, gewoon nummer toe, zou ik maar zeggen: <laughs> Sail Sailaway van Peter Frampton. Ja, dat was dit. Pieter Frampton met A Sailing Away. En ik heb in de tussentijd geprobeerd om in contact te komen met Joop van Nes... om eens te horen wat er het afgelopen weekend gebeurd is in Zandvoort. Maar op een of andere manier laat die techniek me echt in de steek. Ik, ik krijg geen contact met Joop. Dus ja, Joop, helaas, ik ga het misschien strakjes nog heel even proberen. Maar dan weet ik niet of jij nog wel tijd hebt. Nou, we gaan dan toch nog maar een artiest in het licht doen. Christ in het Licht. Ja, en ik heb stiekem tussendoor, omdat ik Joop van Nes niet te pakken kon krijgen... ...om de een of andere manier, lukt het gewoon niet. Heb ik u maar gewoon getrakteerd, ongevraagd op twee artiesten in het licht van vandaag. En de eerste waar u naar geluisterd heeft, dat is een jarige Job. Uh, Ferdinand, Derek, uh, oftewel Ferdie, Bolland, kent u hem nog? Dat is echt een poosje geleden hoor, dat die man uh, beroemd was... Nou ja, beroemd. Ja, nou, ja wel, in Nederland was hij wel beroemd. Hij is uh, jarig op 5 augustus, omdat hij geboren is in het jaar 1956 op 50, 5 augustus. Maar hij is geboren in Port Elizabeth. Dat, en hij is een Nederlandse liedjeschrijver, een muziekproducent, een zanger, ondernemer. En samen met zijn broer Rob vormde hij het zangduo Bolland en Bolland. En daarvan heb ik u dus laten luisteren naar het nummer Wait for the Sun... En terwijl we dat nummer gingen draaien, kwam het zonnetje ook door. Nou, hoe vind je dat? Toeval bestaat niet. Wie er jaren geweest zou zijn vandaag, dat uh, was Rick van der Linden van de band Exception. Hij was geboren in Badhoevedorp op 5 augustus 1946 en helaas veel te jong overleden in Groningen op 22 januari 2006. Hij was een Nederlands componist en toetsenist en werd bekend als lid van Exception. En hij speelde ook in de Trace, de Mistral en Session. Van der Linde combineerde graag klassieke en rockmuziek, zoals hij dat deed met bekende werken van Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven. En wij hebben geluisterd naar het nummer Air van hem. Nou, dat was dan dat de artiest in het licht en dan kijk ik naar het klokje en dan zie ik dat het. Oh, ik ren dan maar achteraan. Nee, ik ren maar. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Gelukkig hoeft Marlene niet mee te rennen, want die heeft helemaal weinig lucht, hè? Ja. <laughs> maar goed, we gaan naar het regionale nieuws. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, daar is ze weer. Uh, ik ga weer even een paar dingetjes voorlezen. Er is in de tussentijd ten opzichte van een uur geleden niet zo heel veel gebeurd. Dus uh, we gaan even nog terugkijken. Bij een ongeluk op het circuit van Zandvoort is zaterdagochtend een coureur gewond geraakt. Rond 11 uur ging het fout op het schijvlak. De bestuurder crashte tegen de vangrail waarna de auto over de kop sloeg en in brand vloog. Waarschijnlijk heeft de coureur zijn wagen overstuurd. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en het traumateam, zijn opgeroepen. En laatstgenoemde bleek echter niet nodig en kon weer worden afbesteld. Marshals van het circuit hebben de auto geblust en weer rechtgezet. De man was aanspreekbaar, maar is wel met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.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 gemeentebelangen Zandvoort, onze Zandvoortse politieke partijkaarten... het onlangs nog maar eens aan bij de wethouder. Want het waarschuwingslicht tegenover het circuit... wat oranje moet knipperen als er een bus aankomt op de busbaan... die doet het niet. Nou, en uit onderzoek blijkt nu dat het licht al een groot aantal jaar zijn werk niet doet. De partij vreesde voor levensgevaarlijke situaties nu het lichteffect is... En volgens het college is er van levensgevaarlijke situaties nog geen sprake geweest. Er is een offerte opgevraagd om het licht te laten maken. En dat zal na de zomervakantie gaan gebeuren. Dan was dit de update van het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we zijn vandaag de uh, dag gestart met wat wolkenvelden en wat zon. En ook een kleine kans op een bui. Na het middaguur uh, zal het toenemend zonne gaan worden. En de meest matige zuidwestenwind met een kracht van vier. Die gaat uh, waaien. Ja, dat, ja, dat doen winden, die waaien. Ja. <lacht> en de maximale temperatuur gaat uitkomen vandaag zo rond de 22 graden. De komende dagen wordt het licht wisselvallig zomerweer met geregeld zon. En er blijft toch wel een buienkans. Tot zover het weerbericht volgens Meteopagina.nl. En dan uh, na dit weerbericht gaan we weer eens even verder kletsen met Marlene. Die gezellig langs is gekomen vandaag. Om te vertellen over de nieuwe, het nieuwe muziekalbum wat is uitgekomen. Het heet Walking the She. En uh, ja, persoonlijk vind ik het prachtig. Maar ik wil het u natuurlijk ook graag laten horen. Zodat u niet later zegt van waarom wist ik daar niks van te pierik. Jij vertelt ons ook nooit wat. Nou, bij deze vertel ik het. Het album Walking the She. Marlene. <laughs> Ik heb het je gehoord. Ja. Laat je horen, laat je horen. Je, voor de mensen die, die het net even nog voor de, in het eerste uur, of net na het eerste uur gemist hebben. Marlene heeft samen met André Luijten. Huigen. sorry. Uigen. Oh, André Luijten, dat is een heel andere familie. Ja. Met André Huigen een uh, nieuw album uitgebracht. Daar hebben ze een hele tijd heel intensief aan gewerkt. Het is een prachtig product geworden. En uh, gelukkig wilde Marlene even langskomen om wat aandacht te schenken aan haar nieuwe cd. De nieuwe cd, Marlene, vertel. Vertel, vertel. Nou ja, het zijn tien nummers, dat had ik al gezegd. En, ja. Een van de nummers, uh, wat we net gehoord hebben, doe ik je dochter Lea mee met haar fantastisch mooie, prachtige stem. En we gaan uh, in september uh, hopen we live mee te gaan met een mooie videoachtergrond en, uh, en muziek. Dus met twee gaan we doen. Het is wel de bedoeling dat het uh, ooit met een band gaat gebeuren, maar dat is een heel ander traject weer natuurlijk. Er ja. komt veel meer bij kijken, de jarense ja. mensen weven het allemaal. Dat is wel het leukste, maar voorlopig doen we het even zonder band. Daar is muziek ook sterk genoeg voor om, uh, om dat te doen. En uh, denk ik, tenminste, ja, denk ik, ja. <laughs> en, uh, maar uh, ja, uh, we gaan er kijken. We gaan er, we gaan ervoor. Ja, de muziek is uh, niet echt uh, alledaags. Hè? Er zitten, uh, ik heb de nummers beluisterd en uh, er zitten sommige uh, uh, uh, versnellingen in, en ineens uh, ritmeveranderingen en boem dingen tussendoor die je absoluut niet verwacht. En waar je van je denkt van oh Jezus, dat houdt je lekker wakker in zo'n nummer, zeg? Dat, dat, dat zit vol verrassingen, de nummers. Wie, wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, dat zijn we allebei. Dat, dat ja, bedenken ja. jullie alle twee. Ja, ja. Ja. Nou, André deed dus instrumenten in principe. En ja. Ik deed de teksten en de stemmen. Maar de structuren van de nummers hebben we met z'n tweeën gedaan. Ja. Uh, daar ben ik zelf voor een heel groot stuk verantwoordelijk voor. Met één nummer meer dan het ander. Met een andere nummer was André wat meer verantwoordelijk voor. En, uh, en, ja, uh, we pikten gewoon steeds wat we het beste vonden van elkaar. Heel makkelijk, zonder genre. En uh, ja, ik heb eigenlijk nog nooit met iemand samengewerkt. Ik ken André, ik zei het gewoon heel lang. Ik heb eigenlijk nog nooit met hem persoonlijk samengewerkt, of samen met anderen. En dit was eigenlijk zo verrassend. Dan ken je iemand uh, 30 jaar en dan uh, kom je na 30 jaar nog achter zo'n verrassing dat je samen uh, toch uh, muziek kan maken die je allebei heel leuk vindt. Ja, dat kun je zien, hè. Als, je, als je toch dan weer wat ruimte gaat krijgen. dat ja. er weer allerlei dingen gaan rollen en ontstaan. En, ja. uh, door, door een bepaalde interactie. Hè. Ja, nou, ik heb altijd. Ik, ik maak ook beelden en zo. Ja. Ik heb altijd iets gehad van. beelden maken doe je in je eentje. En ik heb het altijd integreerd gevonden. van uh, het verschil tussen in je eentje werken. en samen met anderen werken. Wat, uh, wat, wat verschil daarin, daarin is. Daar ben ik ook muziek voor gaan maken ooit. En. Uh, nou Dat is er wel, maar de, ja, de, als je met mensen werkt, andere mensen werkt en je wil ieders st stem laten horen, dan is dat heel vrij, maar ook heel belemmerend natuurlijk, want iedereen uh, ja, wil zijn ding inbrengen dan. En uh, met Godsworst voor de band, uh, Ja, op een gegeven moment werd het wel heel krap, het ging op een gegeven moment ook niet meer, de, de muzikale voorkeuren gingen te veel uit elkaar, persoonlijk voor iedereen. Maar met André uh, stemt het uh, wonderbaarlijk goed af. Vind uh, ik ben heel blij en heel trots met wat we nu uh, hebben staan. Ja. Terecht. Ja. terecht. Um, en om u nog even een beetje in de sfeer weer te brengen van het nieuwe album, ga ik nog één nummer laten horen. En dat is het nummer wat waarschijnlijk uh, tot single gebombardeerd gaat worden. Um, Violence in the Street. Heet van de naald. Het nieuwe album van Marlene Scherps en André Huigen, Walking the She. U kunt dit nummer uh, luisteren via Spotify en via de Soundcloud. En iTunes. En de iTunes de staat hier ook al. Dus staat op ook, alle ja. gangbare kanalen is hij te beluisteren en te koop. Waarschijnlijk. Kopen, ook. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ook 99 cent per nummer? 99 cent per nummer. Oh, Hartstikke goed. 90 nou, voor het hele ja. nou, hier, wat is dat nou nog voor geld? Vroeger betaalden we 40 gulden hè, ja. voor een cd'tje. Ja, dat is allemaal veel mooier geworden. Dus uh, mensen, steun de artiesten hè? en uh, koop die platen. Want uh, ze moeten toch ook ergens van leven. Want Absoluut. er gaat een boel tijd in zitten om zo'n product te maken. En er is ook een boel studie aan vooraf gegaan. Maar goed, we gaan luisteren naar Violence in the Streets. Uh, dan heb ik ja, deze moet ik hebben. Was hem. Violence in the streets. Wat een heerlijk nummer, Marlene. Ja, hè. Ja, goed gedaan, hoor, Het Zijn he? allemaal lekkere nummers. Ja, dat klopt, dat ja. klopt. Ja, maar deze is wel lekker up tempo en het ja. gaat lekker mee en, en weer die verrassingen, hè, de, ja, ja. tussendoor de, die die onverwachte wendingen die het dan ineens toch neemt. Ja. Ja, geweldig, hartstikke goed. Nou, ik ben benieuwd, want uh, ja, over een poosje dan ben je de, samen met André live te beluisteren bij uh, Jaap Koper. Als het goed is. Ja. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk helemaal uh, nieuwsgierig naar, want dan gaan we natuurlijk wat meer nummers horen. Ik heb gewoon in dit programma niet de tijd daarvoor. Nee. En, uh, maar dan heb je waarschijnlijk uh, twee uur tot je beschikking, zo ongeveer. Oh, dat is He? wel helemaal fantastisch. Ja, ja, ja dat denk dat ik wel. Dat gaat een album doen. Het, ja, uh, toch? Maar, uh, de, backtrack, <laughs> de backdrop, de video heb je daar niet veel aan natuurlijk. Maar uh, misschien zetten we die gewoon voor de show erbij. Oh ja, dat kan, dat kan natuurlijk doet, ook nog. Ik de kan de ook feen. zelf gewoon komen staan hoor. Daar <laughs> <Kan ook laughs> doe ik ook, ook live mee. <laughs> Ja, hartstikke goed. Walking Shee, het nieuwe uh, album uh, van uh, Marlene en André. Ik, uh, ik ga je in ieder geval alvast heel veel succes wensen met dit album. Dankjewel. En ik hoop uh, dat ik je als een echte groepie gigantisch vaak mag <laughs> volgen in allerlei uh, yeah. theaters. <laughs> pas, erop, pas erop, Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou jij ja, zou het toch mooi zijn, hè? Ja. Ja. Hartstikke leuk. En uh, ja, nou, ik, ik ga zo af en toe gewoon regelmatig eens een nummer draaien van jullie album. Top, ja, toch? Nou, ja, toch? Ja, ja, nou, dat verdient het gewoon. Uh, uh, wij gaan uh, weer even. Hou je trouwens een beetje van de zangeres zonder naam, of niet? Uh, ik, ho <laughs> ik hoorde vandaag net uh, hoe ze aan de naam kwam. Ja. Uh, dat was, uh, die heeft ze gekregen van Johnny Hoes die hoorde, een, uh, hoorde een, uh, een, uh, een nummertje met een stem en hij dacht van uh, nou dat is, uh, het is een nummertje van een klein dat door een klein meisje wordt gezongen. Ja. Yeah. En hij kon er geen naam aan geven. Dus ah. later dacht hij dat het Savas uh, was en zei ja je bent duidelijk een zangeres zonder naam, want dan kon er niet opkomen. Geweldig, <laughs> ja. kijk dat, dat horen we dan weer even. Hè? Ja. Dat is hartstikke mooi om te weten dit soort dingen. Ja, maar het is voor haar een, een bijzondere dag vandaag. Want het is haar geboortedag. En dan gaan, daarom gaan we heel even aandacht aan haar besteden. Um, ik ga een nummer draaien. En, en nou heb ik zo, ik weet niet of ik, of ik ga liegen... of dat ik in commissie lig, of het, hoe het precies zat. Ik hoor het graag als iemand het weet. Het is een nummer wat ooit volgens mij geschreven is... door een zandvoorter, door Bout van Doorn... Helaas leeft hij niet meer, dus hij kan het ons niet vertellen. Ik ben een keer bij hem thuis geweest. En daar hing dus een, uh, de single in het goud. Die had hij gekregen omdat hij de schrijver is. Maar als je gaat zoeken naar de schrijver... dan komt hij toch echt niet tevoorschijn. Dan schijnen het andere schrijvers te zijn. Maar goed, uh, toch een beetje dan voor zover ik weet... is hij de schrijver en uh, ook een beetje een ode aan hem... Maar van de zangeres zonder naam... mag ik van u een lift, meneer. Artiest in het licht. We naar Stanley Clark met Sweet Baby. En daarvoor draaiden we, eh, omdat het vandaag haar geboortedag zou zijn geweest. Um, of haar verjaardag zou zijn geweest. Het blijft natuurlijk haar geboortedag. De zangeres zonder naam, mag ik van u een lift, meneer. Het, uh, ze heette Maria Zervaas. En ze is geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1996. En ze was een Nederlandse zangeres. En we kenden haar vooral natuurlijk door de lange jurken ook die ze droeg. En omdat ze mank was, een mankbeen had. En ja, van ontzettend veel nummers die ze gezongen heeft... van het Nederlandse levenslied... Nou, inmiddels was er hier eventjes van alles aan de hand. Want een stukje techniek ging verkeerd lopen. Dus we moesten eventjes snel handelen. Ik was blij dat Marlene er was. Die heeft meteen ingegrepen. En die heeft me gered. Hartstikke mooi. Goed, we gaan nog even een leuk nummer uitzoeken. En uh, eens even zien wat had ik nou klaarstaan. Ik ben even een klein beetje van de leg. Uh, laten we het houden bij uh, de House Vrouwen House. Goedemorgen dames. Staat u alle klaar? Dan gaan we dan weer met de huisvrouwenhuis. Om te beginnen doen we de benen twee meter uit elkaar. En de rest gaat vanzelf. Komt ie! Goed zo! Vandaag de dag doet het niet meer als vroeger. Nee, de huisvrouw van vandaag de dag was vroeger echt een vroeger. De huisvrouw van vandaag de dag zorgt niet alleen voor het eten. Nee. de huisvrouw van vandaag de dag loopt zich kapot te zetten. Hoe zo vol We zijn allemaal in die huisvrouw. De huisvrouw van vandaag de dag gaat geregeld naar ja, de huisvrouw van vandaag de dag doet het in een trainingspak. De huisvrouw van vandaag de dag heet en daarom nu een housvrouw. De huisvrouw van vandaag de dag wil houden, house, housen. Dat is een house. Dames, wat... Ah, je bent al teppen. Ah, lekker. Ah, laat maar bimberen, die boel. Ja. Wiep, spij de mous. Hou ze, hou ja. ze, hou ze, hou ze, hou ze, hou ze, hou ze, hou En na een beautiful Sunday uh, zit het er weer op. Het was een beautiful Monday, <laughs> deze uitzending. En uh, ik hoop dat u uh, genoten heeft uh, van het programma. Met af en toe wel even een klein slippertje weer. Maar ja goed, ik heb het ook al zo lang niet meer gedaan. Woensdag uh, is er weer Zandvoort Lunch met onze collega Hans Wassenaar. Donderdag weer met Roy van Buringen. En... Uh, Vandaag was de presentatie in handen van moi, uh, Dolly ten Pierik. Ik hoop u uh, volgende week weer te mogen begroeten. En ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u een hele fijne dag verder. En zo mogelijk nog een veel fijnere week. Tot gauw weer. Dag dag.